Deze week in Ons Citroentje wordt toos geconfronteerd met haar verleden door een uitnodiging voor een reunie van Café No Future. Wat de gemoederen van de overige kippers danig in beroering brengt. Luistert u nu naar een nieuwe aflevering van Citroentje met suiker. au. Oh. Oh. Dit vind ik leuk zeg. Wat? Ik heb er een reunie. Ja, leuk. Van school? Nee, nee, nee. Nee, van No Future. Van wat? Van No Future. Dat was een, uh, een soort van café waar ik vaak kwam. <laughs> Hoor je dat meest? Wat? Dat was je een reunie? O ja. Gewoon wel leuk. Van school? Nee. Van de No Future. Van de wat? Dat hadden ze vroeger ook nooit kunnen denken. Waar heb je het over? Dat ze van de No Future nog eens een reunie zouden hebben. Gaat het ergens over, Toos? Of heeft die haarverf eindelijk zijn hersens bereikt? Eh, meisje, Ik verf mijn haar niet. Dat doe je wel. En het moet bijgekleurd worden ook. Loopt de grijze streep dwars over je kop. Nou, dat vind ik nou wel hip. Ja. Het is helemaal no future. <laughs> je kan zo mee. Kan iemand mij nou eens even uitleggen wat, ja. hoe en zo? Iets uitleggen? Zijn die twinse hersens daar wel op berekend, jongens? Oh, goedemorgen, pa. Wat moet er uitgelegd worden? Wat is no future? No future? Wat is er met No Future? We hebben een reunie. Geen sprake van. Pardon? Ik ben geen 17 meer. En ik ben altijd nog je vader. <laughs> ik geloof mijn oren niet. Mag ik misschien even weten waar dit over gaat... voordat mijn echtgenote weer in de puberteit teruggeworpen wordt? Oh, meisje. Geen geintjes, Turbotrent. Twent. Nou, no Future was gewoon een café... Waar bah, jonge allemaal... meisjes... ...onder de drugs gespoten aan Parijse verhandeld verhandelden. Jongen, jongen, jongen, zaten ze in Parijs op prostituut verlegen. <laughs> Naartoe zo te horen bij de toons maar net ontsprong. <laughs> Omdat ik als vader mijn verantwoordelijkheid nam... Vrijdag is die daarom... reunie. Oh, ik heb er nu al zin in. <laughs> no future. Over ha. mijn lijk, jonge dame. No. Dan duurt jouw toekomst dus tot vrijdag. Denk jij dat je grappig bent, jongen? Eigenlijk wel, ja. Ja, ik eigenlijk ook. <laughs> ik ook. Mag maar af. Uit de turf getrokken twint. Wij spreken elkaar nog wel. Tot vrijdag, Akkie. Oeh. Tot vrijdag. Nou, uh, dit wordt weer vrijdag. <laughs> Son, you don't have to wear that weird dress tonight. Ja, dat waren nog eens dader. Het geer en de goorloze tijdperk. Ja, ja, leuk hè? De police. Ga zitten. Muziek met kloten. Later is die sting in de tantra gegaan. Tantra? Wat is dat? Spaatloze seks. Dat was ook gelijk aan die muziek te horen. Ja, ja. Bloemetjes behang voor droogkloten. Ja, ja, een beetje wel, ja, ja. ja. Maar, maar goed, wat kan ik voor u doen? Verf het maar groen. Groen? Ja, groen, ja. Weet je dat, dat wel zeker? Nou, ik heb vrijdag een reunie van mijn oude New Wave café, weet je. Is dat toevallig uh, de No Future? Ja, ken je dat? Begon als punkhol. Gekraakt, weet je wel. En dan al helemaal op de New Wave... Het was je gekke huis. Ja, ja, dat zal best. De kleurspoel ik hier dan maar. Graag. Zeg, die bruine kroeg daar aan de overkant. Je bedoelt de kip? Ja. Is die nog steeds van die oude Paul -Vrenier? Nee, zijn dochter en Toos? Uh, ja, Toos. Krieto. Ken je Toos? Ken ik Toos? Wat de chick was dat. Heavy, deep. Dat ging heel ver. Oh, waren jullie... We uh... waren jong, onsterfelijk. De wereld lag aan onze voeten. Moet je horen, dan komt-ie weer. Raksan! You, you don't, don't have, have to put, put on the red light! Allemachtig, Doors! Moet dat? Ja, ja, dat moet. Hé? <laughs> Je lijkt mijn vader wel. Hierover ben ik het toevallig met hem eens. Wat een Harry. Dat, dat is Betty Smit. Dat is de dichteres van de punk. Als het een dichteres is, waarom schrijft ze dan geen boogies? Dat is een stuk rustiger. Het is gewoon eng. Het is vooral luidruchtig. Als ik mijn ogen dicht doe, is het 1977. En hoor ik mijn vader, ook van achter zijn krant, precies hetzelfde zeggen. Nou ja. Wat is dat eigenlijk, die... Uh... Uh, hoe heet dat ding? Dat wil je nou ophouden? Je bent net Aki. dertig jaar geleden. De café waar je vrijdag naartoe gaat. No Future. Vreemde naam voor een café. Ach wel, nee. Dat was toen zo. Wie noemt de zaak nou geen toekomst? Een als ondernemer wel erg weinig vertrouwen uit. Ik was zeventien. En ineens was er iets nieuws. Nieuwe muziek, andere kleding. Ach... Je weet wel. Nee, geen flauw idee. Nou ja, misschien is de nieuwe wave aan Twente voorbij gegaan. Nu klink jij een beetje als je vader. Nou, pa sloeg helemaal op tilt toen hij in de gaten kreeg waar ik naartoe ging. Was het zo erg dan? Nee, het, het, het, was, het was spannend. Het was anders. Hoe anders? Ja, het zat hem niet in, in de kleding of, of, of de buttons. Buttons? Of, het, het was... Nou, we waren we waren tegen tegen wat nou, nou ja. ja het was niet zoals tien jaar daarvoor hè tegen Vietnam bijvoorbeeld dat was duidelijk ja dat was in mijn jeugd hè ja ik heb op school nog Johnson moord nageroepen oh ja Ach, dat had ik dat nou nooit bij jou verzorgen, beste. Oh nou ja, nou ja, het was maar één keertje, hoor. <lacht> het was bij wiskunde. Ik wist niet eens precies wie Johnson was. Maar meneer Terzi gaf me toen een enorme draai om mijn oren. Met het algebraboek. Oh, dat mag toch helemaal niet. <lacht> en van mijn vader kreeg ik nog een schop onder mijn kont toe. Nou ja. Daarna heb ik twee weken het schoolplein aan staan, Einde opstand, einde sixties, zou ik maar zeggen. Oh. Ach, lief, <laughs> Wat zielig. Ach, wist ik veel. Maar vertel, hoe zat het nou met jou? W waar kwam jij dan tegen in opstand? Nou, eh... Uh, uh, tegen, uh, uh, Nou, te tegen... <laughs> Laat me raden. Tegen de toekomst? Nee. nee. nee. Uh, ja, jawel. Ja, tegen alles eigenlijk, ja. Hoe kun je nou tegen alles zijn? Nou... Nou ja, zo, uh, zo. Dus. Wat is in uw muziek? Hebben we niks anders? De snoet Jan Smit. Weet je nog dat Jan Smit een jaar niet mocht zingen? Ja, en toen was elke dag op de tv. Opdat wij niet zouden vergeten. En nou, nou staat hij weer iedere avond te galmen. En gaat zijn die er vandoor. Het een zal ongetwijfeld met het ander te maken hebben. Het wachten is op een parlementaire enquête onder voorzitterschap van Albert Verlinde. Is Albert Verlinde de politiek ingegaan? Lieve hemel, waar moet het met dit land naartoe? Ja, zegt het wel. Als zelfs Albert wat Dat was een grapje, Leo. Oh, nou ja, het had gekund. Ik vrees dat je gelijk hebt. Zeg, wie heb je de muziek uitgezet? Van wie denk je? Oh, meisje. Je moet de groeten hebben. Ik? Van wie? Van Sjoerd. Van Sjoerd? Wie is Sjoerd? Ik had hem in mijn stoel. Oh, ik ken Sjoerd nog van vroeger uit No Future. <laughs> hij had groen haar. <laughs> oh, dat heb je nog steeds. En ik heb het gisteren weer een beetje bijgekleurd. Ach, oh, gut zeg. Die Sjoerd. Hij komt ook vrijdag, zei hij. Oh, oh wat leuk. Wat enig. <laughs> wat is er dan zo enig aan die Sjoerd? Hij, Godin. Sjoerd! Dit bedoel ik dan? Ook goedemiddag. Oh, Sjoerd! Oh, je haar! Ah, geintje. Alleen voor de reunie. Oh, je bent nog niks veranderd. Nog steeds even. idioot. En jij nog steeds oogverblindend mooi? En wil meneer Sjoerd misschien iets drinken? Kus. Oh. Mm. Ja. Zal ik over een half uurtje weer omkomen? Oh, Sjoerd, dit is mijn man, Mees. Hoi. Mees, dit is Sjoerd. Haar grote liefde. Oh. Mag ik ga lekker zitten. Zeg, mag Radio Volendam dan uit de lucht? Oh, geen fan van Jantje Smit? Nee. Is er al een stille tocht gehouden vanwege de gescheiding van het jaar? Nee, maar Albert Verlinde heeft wel om een parlementaire enquête gevraagd. Waarom verbaast me dat niets? Het was maar een grappie, hoor. Leo, wat is er met ons aan de hand, jongen? Dat zelfs de premier zijn leedwezen uitspreekt... ...omdat twee kinderen hun verkering uitmaken. De gebruikelijke koop. Sommige dingen veranderen nooit, Leo. Nou, dat zeg je wat, Akkie. Hoezo? Is het weer voorbij tussen Wesley en mevrouw Smit? Ik had van de week een in de stoel die ze al groen liet verven. Groen? Zij je groen? Ja, groen. Het bleek een oude bekende van Toos te zijn. Zo'n uh, no future geval. Soert? Ah! Zit <laughs> dan ook stil, Hakkie. Ik ben met een schaar op je hoofd bezig. Soert van zomeren? Wat moest die klap lopen? Hij komt voor de reunie en voor Toos. Zeg. Kunnen we dit op een later moment afmaken? Akkie, zo loop je voor gek. Ik moet onmiddellijk naar mijn dochter. Hij heeft Toos al ontmoet. Wat? Ow! Ja, als, als je nou niet rustig blijft zitten, ben je straks een oor kwijt. joh, ik moet weg. Nu direct. Ik kom vanmiddag wel terug. Nou, groen haar en halve kapsels. Misschien moet ik mijn zaken ook wel No Future gaan noemen. Ik zet dit uit. Laat staan. Je jaagt de klanten weg. Ach, die komen huis wel weer terug. Lekker rustig zo. Oh, noem jij dit rustig? Ik krijg de gilde zenuwen van die muziek. Oké, okay, Mees. Oké. Okay. Wat is het toch met je? Sinds die reunie Jongen en die... Jonge dame. We zijn even in gesprek, Aggie. Drie woorden. En dan wegwezen. Sjoerd van Zomeren. Je mag blijven. Wat is dat met die Sjoerd van Zomeren? Precies. Wat is dat met die Sjoerd van ja, Zomeren? Dit slaat alles. Dat komt hier binnen marcheren. Begint direct aan een uitgebreide mond mond mondbademing Hij gaf me een kus. Wat? Je weet hoe ik over die lapswans denk. Wat is het dan met die, uh... Die nietsnut heeft mijn dochter bijna in de goot laten belanden. Daar was ik zelf ook nog bij, hoor pa. Met zijn leren jasje en zijn groene haren en zijn kraakpand. Ze kwam thuis met een, een veiligheidsspeld in de oor. Een veiligheidsspeld in je oor? Ik was zeventien. Dat was mode. Dat was hip. Had jij een veiligheidsspeld in je oor? Nou en. En gewoon nachten weg blijven. De volgende ochtend thuiskomen. Zonder schoenen. Zonder schoen? Ja, die was er dan doodleuk kwijtgeraakt. Haar moeder en ik de hele nacht op, dood ongerust. Jij bleef op. Mama sliep lekker door. Die wist heus wel dat ik niet En dat inzijf... allemaal door die slapjanus. Die gladjanus van een soort van zomeren. Pa, doe normaal. Het is dus bijna dertig jaar geleden. Nee, jongen. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar... Uh... En wat zit je haar trouwens gek? Heb je het zelf zitten knippen? Maar die shoot van zomer is heel slecht nieuws. Nou, ik uh, vond hem ook nogal uh, direct. Het lijkt me het beste dat Toos die reunie laat schieten. Wat? Nou, Toos. Ik voel me ook niet zo op mijn gemak. Wat met die. zullen we nou krijgen? Ja, Ik kan het je natuurlijk niet verbieden, maar ik zou je willen vragen. Hoezo vragen? Je moet het verbieden. Zit er nog een vent in die Poppen dicht. Allebei. Ik ga gewoon naar die reunie. Met Sjoerd. Is dat duidelijk? Hallo. Toos, wat kom jij aan doen? Leo, kan jij even iets aan mijn haar doen? Ik heb eigenlijk geen tijd. Roze, graag. Je haar... Ja, knalroze, meid. Meis, meis, meis, meis, meis, luister eens. Wat denk je ervan? Waarvan? Van de bloem. Ik heb overal bloemen neergezet, foto's. Oh ja? Ja, leuk. En die kleur ook. Roze, dat is de lievelingskleur. <laughs> ik heb wat goed te maken. Ik zie het. <laughs> ik heb me een beetje aanlopen stellen over die reunie en die shirt. Wat denk je? Is het niet uh, te roze? Ja. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Goedemiddag. Maar! nog willen waarschuwen. Toes! Wat, wat, wat, wat, wat? Oh, oh, schat. Die bloemen. Wat ontzettend lief van je. En helemaal mijn kleur. W wat heb je in vredesnaam met je haar gedaan? Ja, vind je het niet helemaal te gek? Knalrozen, Moet je paas straks horen. Mm. Oh, Maisie. Dank je wel voor de bloemen, schat. Ik hou van je. En wat denk je van mijn leren jasje? Twee tientjes op de markt. En ik heb er een legging bij. Panter! Ik heb even frisse lucht nodig. Of een borrel. Eén van die twee. Hey, Beep. Beep is een film over een varken. Je hebt het hier, mevrouw. Relax, relax. Uh, Meis. Uh, nu even niet toos. Nu even niet toos. Sch, jonge, jongen, we zijn wel helemaal het mannetje. ja. Juist, laat dat duidelijk zijn. Ik ben hier het mannetje. En jij de blaaskaak met de treurige kapsel. Oké, okay, oké. Okay. Oh, zeg, uh, Ook goed. Ik kom alleen maar om af te spreken met jouw vrouw. Met alle respect, hoor. Mees, Mees, hij bedoelt het niet verkeerd. Ik ook niet. Nog niet. Zullen we het gezellig houden? Schat, hoe laat spreken we af? Daar komt niks van in. Nou, ja, pa. Aki, oude nachtbraker. Dat is lang geleden. Het is nog steeds meneer Paul Frenier voor jou. Snap uit. Wat zit uw haar heavy? Gedurfd? Helemaal nieuw wave hoor. Ik, ik, ik, ik, ik was nog niet helemaal klaar met hem. Niet dat jullie denken... Jouw kapsels zijn groen, roze of half onder de heggenschaar geweest. Maar uh, we denken er niks van hoor, Leo. <lacht> ja. Wat <Nee. lacht> <lacht> sta je nou schaap achter te lachen, groene gek? Dan moet je hier. Nou, ik... Uh... Zo is het wel genoeg, pa. Soert en ik gaan samen... Zoos, wacht even. Meneer Paul Frenier. Vinden jullie het goed als ik die tochter meeneem naar de reunie van No Future? Hé. Nee. En hoe laat breng je dit daar? Ja, hoe laat? Ik ben verdorie 48 jaar. Ik maak zelf wel... Wintje Is dat goed? Als je er om tien over één niet bent, jongen. Dan kom ik er aan. Precies. En zorg ervoor dat ze met schoenen thuis komt. Dat zeg ik. Zeker. Jawel, meneer Paul Frinier. ik je vanavond om half acht op, oké? Okay? Ja, dat is goed, Sjoerd. See you. Goedemiddag, meneer Paul Vrinier. Meneer Gomkoop. See you. En zo doe je dat. Dat meneer Sjoerd even weet waar hij staat. Ik kan jullie wel, wel iets. Maar, maar luister nou, dit is... Niks maar. Maar, maar! Ben je doof? Ik zei niks maar, pa. Dit vergeef ik jullie nooit. Waar ga je nou naartoe? Ik ga met Soert uit eten. En dan naar die reunie. En jullie hoeven niet op te blijven. Want als het leuk is, ben ik over een dag of drie weer thuis. Met of zonder schoenen. Jullie merken het wel. Hoe laat is het nu? Kwart voor drie. Brrr. Wat doen we? Wat denk je? Ik blijf wachten. Ja, nee, ik ook. Leo? Wat ben ik? Met je kop op de bar. Hoe ben ik hier? Toos? Is Toos al thuis? Nee, nog niet. Heb je gebeld ook? Nee, nog niet. Oh, dat is niet best. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat is niet best, nee. Misschien moeten we... We wachten. Je het hè? Ja. Hoe zit het? Met Toos. Ik weet niet of ik dat nu wil horen. Hij wil het niet nu horen. Maar, maar, maar ik wel, anders val ik om. Wees. Laat maar horen. Nou, Toos had al eerder vriendjes gehad. Maar dit was anders. Hoe anders? Kijk. Ik was nooit kinderachtig over jongens. Doos is te vertrouwen, zo meid, altijd geweest. Maar. Uh, maar wat, Hakkie? Nou, die twee. Doos en Sjoerd? Ja, ik, ik was als de dood dat ze de beter zouden nemen. Ach, dat Amsterdamse drama van jou wat heet. Hoe oud waren ze nou helemaal? Oud genoeg. Luister jongen. Ik heb lang genoeg achter die tap gestaan om te weten hoe mensen in elkaar steken. Zeker als het om mijn eigen dochter gaat. En waar ging het om dan? Kijk, sommige mensen zijn gewoon voor elkaar gemaakt. Ja, dat is zo. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze dan ook gelukkig worden. Begrijp je wel? Niet? Hield ze van hem? Akkie? Als een uitslaande brand tijdens een aardbeving. En daar is ze nu mee op stap? Ja. Hoe laat is het? Vijf voor drie. Wat doen we? We wachten. <middels> Meisje, we zijn in slaap gevallen. Toos, waar is Toos? Toos? Oh, die is er nog niet. Die is er nog niet? Oh jee. Is ze niet thuisgekomen? Ik heb het nog tot half zes volgehouden en toen was ze er nog niet. Oh jee. Dat weet je zeker, pa? Ja, kijk, ik ben een lichte slaper. Ik had het echt wel horen binnenkomen hoor. Oh jee. Heb je ook nog iets anders te melden? Ik zou wel een kopje koffie willen. Toos is weg en hij wil koffie. Nou, ik eigenlijk ook wel. Ik ben kapot. Wat nu? Twee koffie, alsjeblieft. En neem zelf ook een bakje. Zal ik de politie bellen? En dan? Wat ga je dan zeggen? Nou, als hij nou eerst eens een kopje koffie... Ze is vermist, Leo. Toos is vermist. Pak je koffie, meis? Ik geloof dat ik wel een borrel kan gebruiken. Niet voor vieren drinken, meis. Dat is heel ongezond, jongen. Mijn vrouw is er vandoor. Mag ik misschien? Ik zet wel even koffie. Denk je dat je er ook een broodje bij kan versieren? Ze is weg. Toch, dus ze is weg. Ze is nog niet thuis, dat is alles. Precies, geen paniek. Jij ook een broodje. Hoe laat is het eigenlijk? Kwart voor tien. Kwart voor tien? Waar kan ze dan zitten? Ik denk eerlijk gezegd dat ze ergens ligt. Hoezo ligt? Hoe bedoel je? Nou, dat ze ergens ligt. Uh... Ja, hoor. Maar, maar waar dan? Misschien bij die, uh... Uh, je weet wel, met dat uh, haar. Koffie, Leo? Ja, lekker. Ik geloof dat ik gek word. Niet aan beginnen! Dat schiet je niet meer. op. Toos ligt bij Sjoerd in bed. En, en ik. Jij ook een broodje kaas, jongen? Nee! Waar woont die Sjoerd? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Het is allemaal jouw schuld. Als jij de zaak niet zo op de spits gedreven had. Ik heb gedaan wat ik kon. Maar jij wilde niet luisteren, zoals gebruikelijk. Akkie... Ak ik, ik, ik. Ik. Rustig aan. Geen paniek. De is er nog niet. Laat je dat broodje staan. Adem in. Ja, anders heet ik het op. Adem uit. Ik ga eerst douchen. Helder worden. Ja, doe dat alsjeblieft. Dan eet ik dit broodje op. En daarna ga ik op zoek naar die groene ploet. En als ik die vent in mijn handen krijg... Hou oh, voor hem geen koffie meer hoor, Rakkie. <middels> Dan heb ik hem voor zijn arrogante kop en dan... Toos? Dus, Toos? Dus, ben je daar? Hoe laat is het? Hoe laat was je thuis? Begin je nou al alweer? We hebben de hele nacht op je zitten wachten. Waarom? Ik ben geen klein meisje meer. Nou ja, ik dacht eigenlijk... Dat ik het met Sjoerd Verzobre door zou gaan... Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Maar waarom zou ik, weesie Ik heb jou toch... Maar, maar Akkie zei... Ik weet wat pa gezegd heeft. Is het waar? Ja, tuurlijk. Ik was stapelgek op shoot. Ja, nog steeds. Ergens. Hoe? Nou ja. Maar dan hoef je niet zo zin van te kijken. Ik er niks mee. Maar, maar had je dat eigenlijk wel liever gewild? Toen? Dertig jaar terug. ja. Tja, een de... soort was een, uh... nou ja. Nou ja? Ik weet niet. Ik, ik zag met hem gewoon geen toekomst. Niet? Ja, we hadden natuurlijk samen oud kunnen worden. <tie> Wat zeg je me nou? Maar, maar, Maisie, ik blijf veel liever jong met jou. <tie> Ah, je bent mijn meisje. O, oh. oh. oh, meisje. Het klinkt misschien vach. En wat ze ook zeggen. Het valt niet uit te leggen. De toekomst is vandaag. Je bent mijn heden en verleden. En zo juist en zo meteen Bij alles wat we samen deden Telt alleen vandaag En vandaag alleen Geen gezuur en geen geklaag En wat ze ook denken Het zal ons niet krenken de toekomst is vandaag, je bent mijn ben morgen zonder zorgen, mijn zojuist en zo meteen, bij alles wat je hebt verborgen, telt alleen vandaag en vandaag alleen. En vandaag alleen Geen gemier en geen gezaag Over wat we ooit deden Straks is straks verleden De toekomst is vandaag Je bent mijn heden en verleden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 Afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentjebetzaken.karo.nl. Maar ook als podcast. Meest. <laughs>